Het is acht uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Iraakse geestelijke leider Muqtada al-Sadr verlaat de politiek. Ze heeft in een handgeschreven notitie op zijn site, meldt de BBC. Ook leden van zijn beweging Leger van de Mechtie, zullen het politieke toneel verlaten. Een reden geeft Sadr niet. Muqtada al-Sadr wordt verantwoordelijk gehouden voor het sectarisch geweld in Irak... na de invasie van de Amerikanen in 2003. Zijn Saitische beweging zou verantwoordelijk zijn voor de marteling en dood van duizenden soenieten... In 2011 sloot hij met premier Maliki een verbond... en kreeg zijn beweging enkele ministersposten in het kabinet. In Venezuela zijn voor- en tegenstanders van president Maduro de straat op gegaan. Tegenstanders hielden een mars door de hoofdstad Caracas... en er dachten drie mensen die eerder deze week bij protest om het leven kwamen. de Maduro verantwoordelijk voor meer de hoge inflatie... en het voedseltekort in het land en eisen dat hij aftreedt? Elders in Caracas sprak de president zijn aanhangers toe. Hij zei dat hij niet van plan is om op te stappen... In Venezuela wordt al een paar weken tegen de regering gedemonstreerd. Nooit eerder liep dat zo uit de hand als afgelopen week. Op de Olympische Spelen in Sochi komen vandaag op drie onderdelen Nederlanders in actie. Rond deze tijd verschijnt Bel Berghuis aan de start van de snowboardcross... en maakt daar haar Olympisch debuut. Irene Wuest, Lotte van Beek, Jeroen Temors en Marit Leenstra... strijden vanaf drie uur om de medailles op de 1500 meter. Later vanmiddag komt de Nederlandse tweemansbob in actie... Het is van Kalker en het Boor van de Zijde werken vanaf kwart over vijf de eerste twee runs af. Verder staan in Sochi vandaag de supergeve Alpineskiers, de Langlaufestafette en de massa-start biathlon op het programma. In een vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij South African Airways is een dode gevonden. Het lichaam van de man lag in de wielkast van het toestel dat op een vliegveld in de buurt van Washington stond. Het toestel was daar donderdag al aangekomen vanuit Johannesburg en dat een tussenstop gemaakt in Senegal. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. Zwitserland ziet af van een overeenkomst met Kroatië... die Kroaten vrije toegang tot de Zwitserse arbeidsmarkt had moeten geven. De deal tussen de twee landen werd afgelopen zomer gesloten... maar de uitslag van een referendum dat vorige week werd gehouden... verandert de zaak, zegt de Zwitserse minister van Justitie. In het referendum spraken de Zwitsers zich uit... voor strengere immigratieregels. En die moeten dus ook voor Kroaten gaan gelden. Het Zwitserse ministerie bekijkt nog wel of de overeenkomst met Kroatië kan worden aangepast. Crowdfunding-platform Kickstarter is gehackt. Hackers hebben zich toegang verschaft tot gegevens van gebruikers... zoals e-mailadressen, telefoonnummers en versleutelde wachtwoorden. Er zijn geen creditcardgegevens buitgemaakt, staat op de site... en waarschijnlijk zijn maar weinig gebruikers getroffen. Op Kickstarter kunnen mensen via crowdfunding geld ophalen... voor creatieve projecten zoals films, computergames of muziek.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 wordt gezien als een van de belangrijkste podia voor jong cabaret-talent. Eerdere winnaars zijn onder andere Najib Amhali en Lebis en Janssen. Het weer het is op de meeste plaatsen droog en een graad of 4. Later vandaag wisselen berolkt met in het noorden kans op een bui. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Volkswagen.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 Op stroomsterren.nl kun je de producten makkelijk vergelijken en direct overstappen. Kies voor de groenste stroom van Nederland. Kijk op stroomsterren.nl. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer. Daarom ben ik ProVPRO. Ik ben pro ProVPRO. Pro ik ben ProVPRO. Omdat bij de VPRO de programma's meer tijd voor nuance hebben. Word ook lid. 12,50 pa. Ja. Het, is, het is dieper dan ik dacht. Kijk hoor. Ja. De zon is voorachter opgekomen. En hoe kun je zo'n dag dan beter beginnen... dan met je rubberlaarzen... staan bij het nadeneer in een lekkere sloot. Maar nou is de hamvraag... Ralf Verdonschot, jij bent aquatisch ecoloog... is het wel een sloot... Nou, dit is een echte sloot. Een sloot zoals die eruit zou moeten zien. Heel veel waterplanten erin. Allerlei mooie plekjes waar dieren kunnen leven. Mm -hmm. zoals... Het klinkt een beetje als een onnozele vraag. Hè? Dan sta je in zo'n weiland en je hebt een streepje water. En dan denk je als Nederlander al snel, het is een sloot. Maar niet elke op een sloot lijkende sloot is ook een sloot. Hè? Want wat zijn de randvoorwaarden? Nou, een sloot moet in eerste instantie die niet... te breed zijn. Mm -hmm. Het moet een smal watertje zijn. Ja. En het liefst als je er veel dieren in wil hebben... dan moeten er heel erg veel planten in staan. En hij moet ook verbonden zijn met andere slootjes, Hij moet verbonden zijn met andere slootjes. Omdat sloten kunnen niet bestaan als ze niet onderhouden worden. Dus gebaggerd en gemaaid. Mm -hmm. Dus dat betekent dat als er beesten in zitten dat die zich moeten kunnen verplaatsen van de ene sloot naar de andere sloot. Dus op het ja. moment dat er gemaaid wordt en gebaggerd wordt... gaan die beesten natuurlijk weg allemaal, die worden eruit gehaald. Het is een soort een rouleersysteem het eigenlijk. Het is een soort rouleersysteem, ja, ja. Dus van de ene sloot naar de andere sloot vliegen de beesten. En, of zwemmen ze. En dan, ja. uh, Terwijl de ganzen hier ook bestaan. overvliegen. Ja. Dus het, was echt een, uh, het is een prachtig geluid. Nou, wij gaan kijken, en daarom ben je al met je netje bezig... wat er zomaar al in de sloot zit. Dus we duiken even onder. Ja. Morgen, welkom terug bij Vroege Vogels. Zo direct uh, schakelen we weer over naar het, uh, de genie, daar bij het onderwaterleven in stadzicht. We gaan vast nog wel een keertje schakelen met Sochi. En we vertellen u bij welke bank u groen kunt bankieren. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. Promenade van de Amerikaanse componist George Gershwin, uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Los Angeles onder leiding van Michael Tilson Thomas. Ja, het is officieel nog winter, maar in de slot is de lente al lang begonnen met uh, uh, zulke zachte temperaturen. Janine is buiten met aquatisch ecoloog Ralf Verdonschot van Alterra. Uh, Janine, we, we horen je plassen en soppen. Ja, gaat, we zijn hier goed aan het soppen inderdaad. Het is wel grappig, want wij, wij roepen dan de hele tijd, onder water is het al lente, maar is dat ook echt zo? Nou, het begint nu allemaal op te starten onder water. Mm -hmm. Omdat uh, het, deze winter niet heel erg koud is, is geweest, is nee. de watertemperatuur ook best hoog. Dus alle waterdieren die gaan, uh, worden eigenlijk geboren in het najaar, in de herfst. En gaan dan als heel klein larfje, gaan ze de winter in. En op het moment dat het water warm genoeg wordt, beginnen ze met groeien. Maar het water is al best wel al, al een tijdje lang warm genoeg, toch? Ja, het, is nu, uh, de, de, het heeft nu de watertemperatuur van ongeveer van maart. Dus, uh, alles is al uh, in volle gang onder water. Ja, want je hebt niet alleen een schepnet bij je... je hebt ook een uh, ja, watertemperatuurmeter. Ja. En ik zag nog een ander apparaat wat ik niet kan thuisbrengen. Ja, daarmee meten we zuurstof in het water. En zuurstof is een heel erg belangrijke factor voor de dieren in de sloot. Want op het moment dat er te weinig zuurstof in het water zit, kunnen ze niet ademen. Mm -hmm. En gaan ze dus dood. Ja. Behalve een paar dieren die dan een speciale aanpassingen hebben. Zodat ze bijvoorbeeld aan de oppervlakte adem kunnen halen in plaats van vanuit het water. Maar wat zorgt er dan voor dat die zuurstof af en toe minder wordt of weer meer? Nou, op de bodem van de sloot ligt een hele dikke laag met prut. En in die prut zit allemaal bacteriën en die bacteriën gebruiken zuurstof. Dus op het moment dat de planten... Te veel prut, minder zuurstof. Te, te veel prut betekent dat al het zuurstof verbruikt wordt. Ja. Vooral s'nachts, als planten en algen niks meer produceren. Oh, ja. Want planten en algen maken zuurstof in het water natuurlijk. Dan uh, ja, is het zuurstofgehalte gewoon nul. Is het allemaal opgebruikt door de bacteriën in de modder. En nou heb je, even kijken, de temperatuur al gemeten. Hoe, hoe, wat voor temperatuur sta ik met mijn blauwe rubbeluarsjes? Nou, eens even kijken. Volgens mij was het uh, op boven de 7 graden. Boven de 7 graden. 7,4 graden. Ja, dat is best aardig. Dat is heel erg warm voor half februari. Ja. Want dit is ongeveer de koudste gedeelte van de winter normaal gesproken. Dus dit is heel bijzonder. Dus er moet al veel leven zijn. Ja, ja je moet niet vergeten dat water wordt natuurlijk nooit heel erg koud wordt. Met meestal zoiets van 4 graden, onder het ijs zelfs. Onder het ijs is ja, het 0, ze, 0 graden? Nee, het is niet 0 graden. Alleen net onder het ijslaagje. Maar de rest van het water wat eronder ligt, dat uh -huh. is veel warmer. Oh, oké. Okay. Maar dit is de 4 graden. is al te koud voor dieren om te groeien. Het is meestal zo rond de 7 graden beginnen ze met groeien. Dus dit is een perfecte temperatuur eigenlijk. Ja, dus het voorjaar is begonnen in de sloot eigenlijk. Ja, <lacht> nou, heel goed. En het zuurstofgehalte, kun je daar iets over zeggen? Het zuurstofgehalte is uh, 70%. Procent, zuurstofverzadiging nu. En dat is gewoon normaal. Dat is oké. Okay. Ja, dit is een oké uh, sloot dus. We, hem, een, een, okay, uh, we hebben een, het keurmerk oké gegeten. Anders zou je ochtends vroeg zou je, ja, een hele lage waarde meten. Dus uh, richting uh, uh, ja, 10% of zo, of 20%. Ja. Maar hier zie je ook geen prut, bijna geen prut op de bodem. Hè. Het is mooi helder, vol met waterplanten. Het is inderdaad ja. een heel erg helder slootje. Is een, een, vrij diep... Mooi voorbeeld van een goede sloot. <laughs> vrij diep ook wel. Ja. En dan ben jij aquatisch ecoloog. Ik denk als ik zo'n titel op een visitekaartje zie... dan meteen aan iemand die, die zich op de oceanen begeeft. En, dan, en dan sta je bij, jij staat bij de slootjes. Ja, ja. Dit maar, is, uh, bij, ja ik ben een uh, zoetwater-ecoloog. Uh, ja. Ja. Maar is dit voor jou nou net zo spannend als voor iemand anders in de oceaan? Ja, dat is even spannend. Ja, de beestjes zijn wat kleiner, maar ja, als je ze onder de microscoop legt, dan zien ze er ook heel spectaculair uit. Ja. Dat is het enige verschil. Nou, je bent al een tijdje aan het vangen geweest en we hebben ook al iets spectaculairs gevangen. Ik ga het even als een cliffhanger gebruiken, want we hebben een beest, beestje gevangen waarvan ik niet wist dat hij hier in de sloot uh, zou zitten. Maar die gaan we zometeen dan uh, mee naar binnen nemen. Vang jij Prima. nog even door? Ja, ik vang nog even door. Oké. Okay. Tweede deel, het moderator uit de Carmen Fantasy voor Viool en Orkest... van de Spaanse meester, violist Pablo Martín Emilidón de Sarazate. Ik kan ook nog bij vertellen dat op thema's uit de opera Carmen van Bizet... Um, we hadden er straks al, de lieve heersbeest, bunker, maar nog meer bunkergeluid deze ochtend. In de duinen bij Wassenaar leeft een grote kolonie van de zeldzame meervleermuis in een oude Duitse bunker. Maar die is ernstig in verval. In de constructie zitten grote scheuren en die moeten worden gerepareerd. Zeker omdat er ook veel andere soorten vleermuizen in overwinteren. Ja, een uh, momentje hoor, want ik was nog oh, net even aan het binnenrennen. Ja, kom hier, dus ik ga toch lekker <laughs> door. De gemeente Wassenaar, we hadden het over die Vleermuisbunker. De gemeente Wassenaar heeft de Vleermuisbunker deze week... de status van gemeentelijk monument gegeven. En de provincie Zuid-Holland stelt geld beschikbaar... voor de restauratie van het gebouw. Kees Nijsing is de voorzitter van de stichting Vleermuisbunker Wassenaar... die ijvert voor herstel, behoud en openstelling. En die Radstaak gaat met hem ondergronds... maar eerst moet er boven de grond nog een formaliteit worden afgehandeld... Konijnenpopulatie zit. We lopen de duin op bij de slag Han Weber, u bent gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Laarzen aan, een spade in uw hand. Wat gaat u doen? Ja, wat mooi is, we gaan uh, een start maken met het opknappen van de bunker. De vleermuisbunker. De vleermuisbunker. Belangrijk voor de vleermuizen. En leuk voor de mensen om het uh, ja, te kunnen zien en te ervaren. Maar het is wel ook een belangrijk monument. Atlantikwal. Atlantikwal. Ja, hier steekt zo'n betonnen punt van zo'n bunker uit de duin. Je hoort bijna die muziek van Soldaat van Oranje op de achtergrond. Hè? Ontzettend spannend. Moet ik zeggen, als je dit hier weer ziet... dan denk je, ja, we hebben ook wel wat te beschermen en te bewaren. Prachtig uitzicht, zo over die zee. Hier werden de commando's gegeven... Voor waar ze op zouden moeten schieten. Dames en heren, dit is een voorbeeld van een prachtige samenwerking tussen de eigenaren en de beheerders van Staatsbosbeheer. De initiatieven van de stichting Vleermuisbunker... die ervoor zorgen ja, dat dit toch allemaal voor elkaar gekomen is. Kees, met heel veel genoegen jou oh, dit uit te reiken. Oh, nee. Alsjeblieft. Even jou. Meneer de Lange, wethouder van uh, gemeente Wassenaar. U heeft het bordje gemeentelijk monument overhandigd aan de stichting. Stichting de Vleermuisbunker en eigenlijk ook aan Staatsbosbeheer. Ja, dat is het mooie. Uh, hier zit een hele bijzondere vleermuizenkolonie. Uh, en uh, ja, die hebben hier een uh, plek gevonden. Hè, op dat er gaat hebben zij uh, de geschiedenis overgenomen. En het gaat heel goed met ze, dus het is kennelijk een hele goede plek. We wachten de restauratie niet af, uh, Kees Nijsing. We gaan toch even stiekem nu de Vleermuisbunker in, hè? U bent generaal-major buitendienst, ja, gepensioneerd. Ja, dat ben ik ook, ja. Ja, ja, bent ja, u ook? ja, ja klopt. Uh, Inmiddels lampje op het hoofd gezet, want we gaan, uh, we gaan ja, die bunk speelt ik. voor u natuurlijk ook. In dat opzicht nog wel een rol, hè? In achtig uh, cultureel uh, erfgoedachtig uh, perspectief gezien, maar ook qua natuur. De natuur is heel belangrijk. En uh, uh, natuurlijk de vleermuizen hier in het bijzonder. Maar ook hoe dit geïntegreerd is in het terrein. Hoe de Duitsers het hebben ingegraven. Hoe het terrein zich daarna heeft aangepast aan die ingreep, Dat is ook heel bijzonder om te zien. Anne, Jifke, haarsmijs haar, erbij, haar vleermuisdeskundige, met de sleutels. Leuk, Want jij gaat nu vleermuis inventariseren. Ik ga nu zo meteen, als jullie naar buiten zijn, ga ik aan het werk. We mogen heel eventjes met je mee, maar dan schop je ons er weer uit. Dat klinkt goed. Dat klinkt goed. Nou, om nog op, open hoop zien te Hier overwinteren vlinders al hier. Kijk eens, Dag ogen. Je kent ze meteen, Mark? Mark Kras van Staatsbosbeheer? Ja, ik herken ze. Je kunt er een paar verwachten. Roosjes, ja. uh, kleine vols en dagbare ogen kun je verwachten in bunkers. We staan nu in een betonnen gang, we kunnen net hier rechtop staan. Het is pik donker verderop. Dit zijn platen waar vleermuizen achter kunnen zitten. Een paar centimeter van de wand af en daar zitten ze dan achter. Ja, Dit is een veilige plek, hier kan de bosmuis niet achter zitten. En het leuke ook nog. De bosmuis, want die, die, uh... de bosmuis eet vleermuizen op. Als een vleermuis uh, op een omhandige plek zit en de bosmuis kan erbij, die bosmuis heeft de hele winter door natuurlijk gewoon honger en die gaat uh, op zoek naar nootjes en besjes en andere dingen die hij kan eten. En als die vleermuis tegenkomt, dan uh, gaat hij die vleermuis opeten. Dan die een lapje vlees. Ja, ja. ja. Dus welkom versnapering. Uh, snapering. En dat is natuurlijk best zonde, dus daarom hebben we dit soort platen opgehangen. En het fijn is, uh, vleermuizen kunnen hier achter zitten en staan er nu vlakbij. Maar als hier nu een vleermuis achter zou zitten, zal die ons niet door hebben. Hij hoort ons niet. Hij uh, ja, hoort, hoort ons wel, maar wij zijn, wij zijn natuurlijk heel warm. Wij zijn 37 graden, terwijl die vleermuis nu net zo koud is als de bunker. Ja, dat, is. dat is nu... In deze gang is dat 10 graden. Dus daar kan hij gewoon wakker van worden, van onze warmte, onze adem, onze licht. Terwijl achter die plaat zit hij gewoon lekker veilig. En deze platen hangen dus niet in het, in het deel waar de bezoekers gaan komen. Omdat, ja, daar willen we de vleermuizen niet hebben. Terwijl de vleermuizen hier, in het reservaatpil die ze ju juist wel hebben. Ja, want dat is de bedoeling, hè, Kees en dat straks een deel uh, wordt opengesteld voor het publiek van deze bunker... Ja. en een deel voor uh, blijft echt voor de vleermuizen. Ja, precies. Want hoeveel meter gang ligt hier? Een paar honderd meter, is misschien al een kilometertje. Welke soorten zitten hier? Meervleermuis, watervleermuis, groot hoor. En uh, tijdens een beetje koude winters heb je ook uh, franje-staartvleermuizen... En die meervleermuizen, dat is de meest bijzondere soort? Hier. Dat is de meest bijzondere soort. In heel Europa is die soort heel zeldzaam. Het aantal winterverblijven in Europa is ook heel laag. En hier langs de kust van Zuid-Holland, hier is de hoogste dichtheid van deze soort. Dus hier overwinteren in totaal 400 meervleermuizen. Dat echt heel erg veel is. Terwijl op Europese niveau, zeg maar, er is geen enkele plek... waar zoveel meervleermuizen overwinteren. Dus ja... En, en dat we die, die, die, die, die, die, dit verblijf nu dus kunnen gaan beschermen, dat is helemaal mooi. Je weet wordt dat er gewoon nog veel meer. Meer, meer vliegermuizen. Juist. <laughs> oh ja, waterfleermuisjes. Waterfleermuisjes. ja. Daarom, dat is iets. 4, Acht. 8, 8. Ja, dat zijn wel later vliegermuizen. Ja. Daar de twee naast elkaar. Daar hangt er ook één gewoon op hoogte. Ja. Hier hangt er ook eentje zo'n is ook een, dat is ook een van een centimeter of vijf, hè? Ja, het, het, het, het, je hebt, ze zien heel zacht en kwetsen haar huid ook al. Ja? Het, is echt, het, het is niks. Het is nog niet, zo, nog niet eens zo groot als je pink. En dat hangt daar dan de hele winter. Oh ja, dat ja, zit er dan ja. We zitten nu vlakbij de ingang en heel veel vleermuizen zitten nu ook in de buurt van de ingang. En dat heeft waarschijnlijk wel iets te maken met de, de, de winter. De winter is natuurlijk nu heel erg mild. Dat betekent dat het eigenlijk best wel heel warm is in zo'n verblijf. En een vlurmhuis uh, is het eigenlijk fijner als die koud kan overwinteren. Dat kost hem minder energie. Dus vandaar dat ze nu naar de ingang trekken waar het, uh, waar het tenminste nog een beetje koud is. Dus hier is het 10 graden en verderop is het 13 graden. Dat is net een beetje. Dat kost hem meer energie. Je zou je juist andersom denken. Nee, nee, nee, het kost minder energie om gewoon koud te overwinteren. Dan kan hij die dieper slapen. Daar ja, hangt ik een aan het bevolen. Ja. We misschien beter even een paar meter doorlopen. Okay. Je, je ziet het al. De, de, als we ademen, zeg maar al die warme lucht die zie je omhoog gaan. Dus als je precies onder een vleermars gaat staan, dan, dan wordt hij wakker. Dan wordt die zeker wel wakker. Dit zijn al stenen. Die zijn bakstenen. die zijn nog gebruikt van de afbraak voor de Atlantikwal van Woonwijk in Den Haag en Kantwijk. Die stenen zijn hergebruikt. En is door Nederlandse aannemers is dit allemaal gemaakt. In, uh... in de oorlogen 43. 43. Maar dat firma's ze vinden dit natuurlijk geweldig. Die naadjes en kiëntjes. Ze vinden het fijn als ze hun, hun buik en hun rug strak in een gaatje past. Dat het echt vreselijk nauw zit. Oh, ja. dat, vinden ze, dat vinden ze het allerlekkerste. Nou. Oké, okay. we kunnen weer terug. Jij blijft hier om uh, te fertiliseren. Ik, ik ga de rest, ik ga de bunker even helemaal bedellen. Nog. Ja. Uh, dat doe ik voor mijn onderzoek. Hoe, hoe vaak doe je dat? In deze bunker vier keer per winter. Oké, okay. succes en dankjewel. Dankjewel, heel. Ik wil je hart heel graag. Ja, oké. Ja, oké, okay. okay. succes. Hoi. Hoi. Hoi. de Sinfonia in G Groot van Mozart's vader, Leopold. Het derde deel Allegro uitgevoerd door het Kamerorkest van Nieuw-Zeeland... onder leiding van Donald Armstrong. We gaan naar Ster en dan het nieuws. Kijken wie er nu weer uit zijn pak is gescheurd met <laughs> Martijn Nijhuis. Ook na Sochi gaat het schaatsfeest door. De Ascent ISU World Cup finale. Alle schaatshelden terug in Nederland... 14, 15 en 16 maart in Tiel Vierenveen. Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee! Nelleke Noordervliet reist naar verhalen de wereld rond. Paul Groot en Esther Maas zingen musicalklassiekers van Steven Sondheim... en het internationale succes van vaderzangeres Nienke Laverman. U ziet het in Kunst of TV om tien over zes bij de NTR op Nederland 2... Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Bij de woning van arbeniste Els Borst is de ME begonnen... met het uitkomen van een bos De Utrechtse politie benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn... dat er op de plek in Beeldhoven iets ligt. Het bos wordt voor alle zekerheid doorzocht op sporen... die kunnen leiden naar de dader. Iraakse geestelijk leider Mouktade al-Sadr verlaat de politiek... schrijft hij op zijn site volgens de BBC. Ook leden van zijn beweging, leden van de mecht... zullen het politieke toneel verlaten... Terwijl wordt verantwoordelijk gehouden voor het sectarisch geweld in Irak na de invasie van de Amerikanen. In 2011 sloot hij met premier Maliki een verbond en kreeg zijn beweging enkele ministersposten in het kabinet. In Venezuela zijn voor- en tegenstanders van president Maduro de straat op gegaan. tegenstanders houden hem verantwoordelijk voor onder meer het voedseltekort in het land en ze eisen dat hij aftreedt. Maar tegen zijn aanhangers zei de president dat hij dat niet van plan is. En cabaretier Tim Fransen is de winnaar van het Leids Cabaret Festival. Hij krijgt zowel de jury als de publieksprijs. De jury noemt de 25-jarige Fransen een intelligente, slimme... en ongelooflijk grappige cabaretier... die een grote toekomst heeft op de Nederlandse podia. Het, weer, het is op de meeste plaatsen droog. Later vandaag wisselend bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt een graad of acht. En dat was het. Denkproducties presenteert.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 Leer onzichtbaar overtuigen met Pascal van Goetem en John Verfro. Ga naar denkproducties.nl. Het is een uh, krappe halve minuut over uh, half negen. Het is uh, hoog tijd voor onze columnist. En vanochtend is dat. Maar het Marjoleen de Wouter Klootwijk. Wouter Klootwijk, schrijver, presentator, uh, columnist. Hij is op dit moment weer druk bezig met opnames van zijn nieuwe serie van De Wilde Keuken. waar hij op zoek gaat naar het echte verhaal achter uh, alles wat wij in onze monden steken. Hier is de column van Wouter Klootwijk. Een ui wil helemaal geen biefstuk zijn. Misschien weten oudere mensen niet wat het is... omdat ze nooit in een eethuis kwamen voor zogenoemd fast food. Jongeren weten het ook niet, maar ze kennen het woord. Nuggets. Warme dingetjes in een korstje van paneermeel. Kipnuggets worden ze ook genoemd. Maar vraag het jonkies, en in Engeland hebben ze dat ook echt gedaan... in een groot onderzoek onder scholieren, Vraag ze waarvan kipnuggets zijn gemaakt. Je hebt er die werkelijk geen idee hebben. Het warme dingetje in een korstje van paneer is iets op zichzelf geworden. De herkomst doet er niet meer toe. Je kan nuggets net zo goed van witte bonen maken. En dat gebeurt. We vieren in maart het vijfjarig bestaan van een nieuwe fabrikant in nep. Geen stiekem nep, maar open en bloot, warme dingetjes met de naam van een dier, maar gemaakt van bonen. Jonge Wageningse onderzoekers ontdekten zes jaar geleden een manier om van sojameel met water en wat kippeneiwit structuren te maken waar je op kunt kouwen. Ze begonnen een fabriekje. Ze maken nu grondstof voor producten die ze, hoe lelijk kan een woord wezen, die ze vleesvervangers noemen. Het waren de eerste niet die van bonen en tarwe worst proberen te maken, maar Wageningen bleek er beter in dan eerdere pioniers. Structuren. Een sojastructuur is geen vlees of vis. Nee, natuurlijk niet. Dat zou niet kunnen. Maar wat van vlees of vis gemaakt wordt... warme dingetjes in een korstje... de dingetjes die op zich al neigen naar nep... dat wil wel. Geen groots en meeslepend nieuw voedsel... weten de ontwerpers te verzinnen... maar dingetjes. Nuggets. Fantastische uitvindingen... zouden moderne voedseltechnologen kunnen doen... maar dat zit maar propjes te bedenken... die McDonald's al lang op de markt heeft... En neem falafel, bestaat al meer dan duizend jaar. Geen Turk, geen Koert, geen Libanees haalt het in zijn hersens... om falafel een vleesvervanger te noemen. En intussen, intussen worden aardappelen, bonen, wortelen, tomaten en aubergines... door de soja fabrikant diep beledigd. En mijn favoriet, de ui. Gebakken uien zijn wat ze zijn. Weergaloos lekker en goed voor de mens. Zou u gebakken uien vleesvervangers noemen, Wageningse sojatechnoloog, dan zou ik u voordragen voor een therapeutische behandeling in een gekkenhuis. En u mag dan pas weer de straat op als u het wentelteefje hebt uitgevonden. Oh nee, dat was er ook al. Verzinnen man, iets nieuws. Muziek van Charles Everson. het eerste deel. Conspirito uit het Concerto voor Zeven Instrumenten in G-Klein. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. In Zwitserland en Italië is een nieuw kevertje ontdekt. Een kevertje dat is gek op de oprukkende hooikoortsplant. Ambrosia sterker nog, het insect zou hem helemaal kunnen uitroeien. Dat schrijven Zwitserse onderzoekers deze week. Kortom, goed nieuws voor miljoenen hooikoortspatiënten in, uh, in Nederland. Al komt... De kever nog niet voor in Nederland. Er wordt nu onderzocht of de Or Ofrela, Ofrela Communa... ja, zo heet die, de Ofrela Communa, want zo heet die... zonder risico's kan worden uitgezet in gebieden met de Ambrosia. Ook bij ons dus wordt vervolgd. De vrater, Bertus van der Kolk en meer sterren van de Venolijn. <laughs> venolijn, hè, blijft u bellen. 035-6711-338. uit Nijmegen. Gistermorgen voelde ik voor de, de zoveelste keer... deze extreem zachte winter met te leeg in de vijver... En wie schrijft mijn verbazing, springt een grote, dikke, bruine kikker weg. Snel naar zijn schuilplek, onder de buxusbol. En dan nog iets. De gele rozen staan in bloei. En die zijn eigenlijk, sinds afgelopen zomer, nog niet gestopt. Ik heb het nog nooit eerder meegemaakt. Bertus van de Kolk van de IVN-tuin in Reden. Nu, met de lage zon, vangen de stammen van de beuken licht en warmte op. Bij weinig wind voelt de stam zelfs iets warm aan. De eenstellige boomalgen profiteren daarvan... en blijven zich vermeerderen door te delen. De beuken kleuren nu prachtig groen. Marjolein Boekhoven in dieren. Een groenling in de appelboom. Een paar winterakkoenten in bloei. De akkeleien komen tevoorschijn. Niet ver van ons huis bloeiende schoenlappers planten. Frater Willy Brandes in de beeld. In de kruidentuin van het landgoed Oostbroek zagen we op een bloeiende mahonistruik een vijftal honingbijen. Lekker in het zonnetje. Harry Potma, Nijmegen. Vanuit het slaapkamerraam van mijn dochter zien we in de koniveren voor ons huis een nestje met een torpelduif en daarin al twee eitjes. Woensdagmiddag, prachtige dag, lange wandeling gemaakt in de polen van een nest en daar hoorden wij de veldmeelriek ZINGEN ja, de veldleeuwerik, tortelduiven, honingbijen, het kan allemaal op de venolijn. Blijf bellen 035 6711 338. En hier buiten bij stad zit fantastische luchten boven het Nadermeer. Donkere wolken waar nog een druppel uit kan vallen vandaag. En door zonbeschenen wolken en dan heel in de verte echt boven het naar de meer, blauwe, blauwe flarden... en de ganzen die vliegen in V-vorm voorbij. Net een eend op de buitenmicrofoon. Goed, uh, we gaan even naar het natuurgeluidenquiz. Het raadselgeluid van deze week, dat komt straks nog een keer... nu het geluid van de vorige week dat u kon raden. En dat klinkt zo. Ja, dat klonk vorige week dus zo. Het zijn geen kraanvogels. Het is wel geluid dat hoort bij wat wij nu zien buiten hier. Ja, Zo. Dit is deze... echt een van deze Hollandse beelden. Weet je wel, ja. Geen flamingo's. Die zien we hier trouwens ook zelden. Uh, ook geen aalscholvers. Die zien we hier wel. Maar dat was dus ook niet een goede oplossing. Ik geloof dat er iets van 200 inzenders waren. En er waren maar 36 goed. En een daarvan is uh, Tineke Swaap uit Westeremde. Zij krijgt het boek van Erik van Omme over de ijsvogels van de Hunzen. Want Tineke wist dat het kleine zwanen waren. Gefeliciteerd met de prijs. Uh, dan nu het verhaal achter dit zwanengeluid. Rob, Bruiter, Rob Buiten praat erover met de man die het geluid heeft opgenomen. Er gebeurt een ontzettende hoop in deze opname, Ruud. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Wat je hoort is uh, een groep kleine zwanen, enkele tientallen vogels. Uh, dat zijn families en, uh, en losse vogels. En de families bestaan dus uit paren met, met jongen. En wat je hoort is het getoeter van de volwassen kleine zwanen. En dan hoor je tussendoor hoor je dus het gekrijs, het hoge gepiep. Dat zijn de jonkies, dat zijn de jonge vogels. Halverwege hoor je inderdaad ook echt dat, dat trompet, hè? Zullen we er heel even naar luisteren? Dat? Ja, dat, ja. En uh, dat betekent, dat de, de families die hebben dan een beetje mot met elkaar. Je moet rekenen dat deze opname heb ik gemaakt in december 2012. Toen was het Gooi meer aan het dichtvliezen. Het is prachtig helder water met heel veel fonteinkruiden. En de kleine zwanen zitten daar in het ondiepe water, in een wak. Uh, het grootste deel was al dichtgevroren. En ze zitten heel dicht op elkaar, dus er is veel stress tussen de vogels onderling. Met de noodgedwongen kruipen ze op elkaar ja, om dat ja, wak open te ja, houden? Ja, ja, ja, precies. En daarom hoor je zoveel interactie en zoveel geluid. Het leuke is, toen ik een paar weken later daar weer was, toen was het hele gooimeer dichtgevroren. Het was een prachtig zwart spiegelend ijs. En toen schaatste ik over het ijs en toen zag ik op de plekken waar de kleine zwanen hadden gezeten, zag ik de trappelkuilen van de kleine zwanen. Want ze trappelen met hun poten de, de, de fonteinkruiden los, de knolletjes, en daar leven ze dan van. Ja, en dat kon je zien. Dat, dat kon, je door het kon je echt door het prachtige ijs kon je dat zien, ja. En als het, als het dan echt zo hard gaat vriezen, dan, dan trekken die kleine zwanen verder door naar het zuiden? Ja, vooral in Engeland. Ja. De meesten trekken door naar Engeland. Naar, naar, het dus het naar het westen? Naar het westen, ja. En dan komen ja. ze in het voorjaar weer terug. Het is uh, een van de bijzondere zwanensoorten in Nederland, hè? Absoluut, ja. Hij komt helemaal uit de Siberische toendra En komt hij in uh, oktober uh, in, in het land aan. En... Uh, de populatie is de laatste uh, tientallen jaren behoorlijk kleiner geworden. Het gaat niet zo goed met de kleine zwanen. En er wordt uh, zorgvuldig geteld in, uh, in Europa. Uh, in, in Nederland is het Wim Thijssen met zijn konuiten die de, de kleine zwanen bijhouden. En dan houden ze ook bij hoeveel jongen er zijn. En, Vorig seizoen en nu ook weer zijn er erg veel jongen, Dus dat is een gunstig teken. Dus we hopen dat de kleine zwanenpopulatie weer gaat groeien. Kleine zwaan lijkt een beetje op die andere zwaan met geel op zijn snavel, de wilde zwaan. Ja, de wilde zwaan is vergelijkbaar. Die heeft langere, is groter, langere nek, veel meer geel op de snavel. En dat zijn ook hele luidruchtige zwanen. En dat geluid van de... Ook van dat die... mooie getrompetter? Ja, die trompetter ook echt. Alleen is het nog veel, veel harder en dat, dat echo echt... Nou, dat klinkt toch wel anders dan, uh, dan die, het geluid van de kleine zwaan. En de knobbelzwaan is vrij stil. Hè? Die maakt vooral het vliegengeluid. Dan hoor je dat uh, zoeven van die vleugels. En, uh, ja, ze maken nog wat knorrende geluiden. Maar die zijn lang niet zo luidruchtig dan de kleine zwaan. Nee, vandaar dat ze in het Engels ook uh, de, de, de stomme zwaan. Ja, de mute zwaan. Ja, precies. Ja. En om die kleine zwaan te zien, waar moeten we dan heen? De um, beste plekken zijn eigenlijk uh, de Randmeren. Met name het Veluwemeer. Daar zitten er heel veel. Uh, wel 5000 soms. Dan zitten ze ook op de fonteinkruiden. Maar als het echt gaat vriezen, dan gaan ze... Uh, uh, en als de fonteinkruid op is, dat kan ook, weer, Dan gaan ze de akkers op in het grasland. En dan kun je ze ook uh, op andere plaatsen zien in Nederland. Ook in Zeeland en op Tessel En op veel meer plaatsen, Wieringenmeer. En dan leven ze dan van uh, bietenresten en van mais ook, niet te vergeten. Ja. ja, en dan kan je dit geluid dus horen. Kan je hoor. dit geluid en... horen. Een geweldig geluid. Ja. Ja, bijzonder geluid van de kleine zwaan in een opname dus van Ruud van Beuzenkom. Um, ik stel al voor dat we ook nog even het geluid van deze week laten horen. Ja, je zou denken het is een inkopper. Het is een nee? beetje de inkopper. Ja, het is de inkopper. Ja, maar dat is het dus niet. Dat is het dus niet. Nee, nee. Uh, misschien moeten we het spel deze keer gokken maar noemen in plaats van raden maar. Geef de oplossingen door via onze website vroegevogels.vara.nl en maak kans op het boek met cd van Henk Meulsen, De scheet en andere verhalen uit de nieuwe wildernis. Bye. Koperblazersquintet van saint Louis speelde Le Piccadilly van de Franse componist Eric Satie. En uh, op de, de naderen ons een stel ganzen en wat zwanen. En horen we die op de buitenmicrofoon? Ik kijk even naar Geert Kramer, onze technicus. Die heeft vanmorgen om zes uh, om, om uur half zeven stond hij al met die buitenmicrofoon te prutsen. Heeft hij allemaal aangelegd? We dus ze hoorden er straks ook eenden. Maar nee, de ganzen zijn dan alleen maar nee, aan het grazen. He? Ja. Ze zijn aan het grazen. Nee. Nee, we horen ze niet. Dat misschien. We zien ze alleen. En wat we hier ook nog zien is een enorme witte plastic bak. Vol met water en uh, slootprut. Als ik dat even zo oneerbiedig mag noemen. En achter de bak uh, aquatisch ecoloog Ralf Verdonschot van Alterra. Goedemorgen nogmaals. Wij hebben vanochtend in de sloot lopen plonzen. En uh, dit is een beetje de oogst van deze sloot. We hebben niet echt vrienden gemaakt geloof ik met het horeca-deel hier van Stadzicht. Want er is al wat uit je bak gevlogen begreep ik. Ja, we zijn al een boel wansen kwijt. Wansen kwijt. Oh. Die oh, vonden nee. het hier lekker warm, dus die begonnen meteen rond te vliegen. Dat ze, maar dat zijn vliegende wansen? Ja. Kunnen die nog schade aanbrengen hier in het interieur? Of, of nee, geen nee, zorg hoor. te die, maken? Nee ze gaan weer snel op zoek naar water. Oh. Tenminste, ze zien de ruit hier aan als water, dus dan vliegen ze daar. Maar gaan ze dan altijd op het warmste? Je zegt ze vonden het lekker warm en ze zijn eruit gesprongen. Gaan ze dan altijd automatisch op het warmste... Je zou toch denken, die wand zit nu in die sloot van 7 graden. Dat is dan de plek die hij het prettigst vindt. Nou, het is meer omdat hij in een net heeft gezeten. Net dan denkt hij, ik wil weg. Ja. En omdat het warm is, dan is hij actief. Dus dan kan hij meteen uh, ja, de, zijn vleugels uitslaan en wegvliegen. En dan gaat hij op zoek naar water. Gaat hij op zoek naar een wat veiliger plekje dan een schepnet. Ja. En wat is het dan in de wand dat dan opwarmt? Kijk, bij, bij uh, sporters, het is geen flauw bruggetje naar Sochi straks... maar bij mensen snap ik het, opwarmen en dan kan je sneller. Maar wat, wat in die wans warmt dan op? Kijk, de, de, warm, de wans uh, volgt gewoon de temperatuur van zijn omgeving. Ja. Dus uh, hij neemt gewoon de temperatuur aan die uh, de lucht heeft in dit geval. En dat is uh, 20 graden hier ongeveer. En dat is voor een insect is dat uh, lekker warm. Dat is heel dus dat warm. dat betekent dat hij heel actief kan zijn. Dus ja. hoe lager de temperatuur is, hoe... Uh, ja, minder actief de beesten worden. En hoe trager ze worden. Ja. En het is meestal rond de 7 graden in het water... dat het punt komt dat ze helemaal eigenlijk niet meer zoveel kunnen. Nee behalve een paar soorten die dan speciale aanpassingen hebben om uh, ja, bij hele laag temperaturen actief te blijven. Die hebben een soort antivries in hun lichaam, waardoor ze uh, iets meer kunnen dan het gemiddelde insect. Amfibieën kunnen dat ook. Ja. Uh, ja. Ik zet even met mijn microfoon te ja. vermen, want dan kan ik even maar, naast de helft ja, gaan dan zitten en in zijn bak gaan dan kijken. Dan vraag ik nog even iets over dat, die antivries, want ja. we horen dat vaker, hè, van insecten en ook muggen hebben dat, dat antivries. Die kunnen dan uh, de winter doorkomen. Is dat allemaal, uh, wij vinden dat natuurlijk een grappige antivries, maar is dat allemaal hetzelfde spul dat ze hebben? Of? Ja, dat is een vergelijkbare groep, uh, groep stoffen is dat, ja. Er zijn wel variaties op, maar het komt allemaal ongeveer op hetzelfde neer. En noem, noem, hoe, hoe heten die stoffen? Ja, het zijn een soort suikers. Uh, zijn het speciale suikers waardoor... Nou, gooi er eens een uh, kreet doorheen. <laughs> ik heb geen hele spannende term oh. voor. Uh, <laughs> Su suikersoorten? Nee, ja. ja, daar kan je het mee vergelijken. Nou, dit is de, de, de opbrengst uit de sloot hierbij zicht. Ja. En jij uh, zei dat we een goede opbrengst hadden. Ja. Ik zie gewoon een bak bruin riet. Met water. Een soort of vijftig in, uh, in rondzwemmen. Vijftig? Ja, zo ongeveer. Noem eens, noem eens een paar op. Oh ja, wacht, ik zie een kevertje. Hier zit een kevertje, hier zie je een kokerjuffer. Een kokerjuffer. Een, uh, de lar van een waterjuffer, van een libel. Mm -hmm. Oh, die, daar moet je voor oppassen. Wat is die in je vinger hangt? Ja, die hebben hele sterke. Ja, hier is het. Oh, dat o, zijn ongelooflijke rovers. Hè? Hier heb je een grotere, en echte libel. Dit is de glassnijder, de larve van oh, de glassnijder. En ik dacht die dood was, maar hij leeft nog. Ja, hij is heel erg gecamoufleerd, zie je dat? Hij heeft precies dezelfde kleur als al het uh, dode schrikkelijk organisch materiaal. Donker, donker, Ik ga er zo even een foto van maken, die houden we even apart. Maar die heel ziet er Heel donkerbruin en het lijkt echt op een dood stukje riet... maar het is ja. gewoon... en dan opeens heeft het pootjes. Ja. Ja. Maar dit, dit ziet er al uit. Met een beetje fantasie kun je er een, een libel in zien... die alleen zijn vleugels nog uit moet klappen. Gaat ja. deze di dit jaar uh, omhoog komen en uh, vliegen? Ja, absoluut. Die uh, vervuilt nog één keer en dan uh, sluipt hij uit, kruipt hij het land op. is uh, een goede En hoe lang, hoe lang heeft hij dan in het water geleefd? Een jaar ongeveer, deze soort. Deze soort heeft één generatie per jaar. Dus het duurt een, ja, iets minder dan een jaar... om zijn hele levenscyclus uh, te, uh, te volbrengen. Wat hebben we nog meer? Uh, Wat dat zo snel gaat? Hier zwemt een, uh, een waterwandje. Een bootsmannetje. hele snelle. Ja. En een waterpissenbed zien we hier. Ja. En ja, daar nog een bootsmannetje En dan heb je mij net ook nog bang gemaakt met de term bloedzuiger. Ja, die zit hier in uh, zit hier verstopt. Um, Hoe ziet hij eruit in theorie? Ja, als uh, ja, eigenlijk een uh, soort slangetje. Ja. Daar lijkt hij het meest op. En dan met een, in dit geval een zuignap aan de voorkant en de achterkant. Dus als ik niet met mijn rubberlaagjes, met, met mijn blote voeten in de sloot had gestaan. dan had ik, had ik misschien zo'n bloedzuiger tussen mijn tenen gehad. Nou, dit is er eentje die je vooral op bloedzuigt bij vissen ja. en bij kikkers. Dus dat, daar is... hebben we niks van te vrezen. Nee, dat zijn de andere van... soorten. Ook die uh... niet als hij heel erg honger heeft? Dan ook niet, nee. Nee, nee, nee die, aangep... die bloedzuigen zijn aangepast aan bepaalde gasten. Uh, en die kikkers en die vissen, merk je er iets van? Als er heel erg veel bloedzuigers op zitten, wel. Maar over het algemeen valt het mee. Is het is een beetje als een mug die bij ons zuigt, zeg maar. Ja, ja. Hetzelfde idee. Weinig last. Ja. Vijftig soorten dus in deze sloot, tenminste in, in die paar minuten... dat jij met je netje daar in, in, in je bakje bezig bent geweest. Wat, wat zegt dat nou over de sloot? Nou, als je naar de soorten kijkt die erin zitten... zie je dat je wel te maken hebt met een goede sloot. Dat zagen we in het veld eigenlijk ook al. Een hele mooie, heldere sloot vol met waterplanten. Allerlei verschillende groeivormen van waterplanten ook, dat is heel belangrijk voor die beesten. Ja. Dus dan zie je dat er heel erg veel uh, diversiteit en habitats aanwezig is. Waardoor allerlei verschillende soorten hun eigen plekje kunnen zoeken ja. in die sloot. En natuurlijk ook weer als buffetje kunnen dienen voor andere beesten. Precies, dus er zit een heel voedselweb omheen. Ja. En nou hebben we al geconstateerd dat het in de sloot ongeveer 7,5 graden was. Veel, ja. veel warmer dan gemiddeld. Dat ongeveer de temperatuur die het in maart heeft. Ja. ja. Is het dan ook zo dat de insecten nu te vroeg uit die sloot komen... zodat het eigenlijk niet meer matcht met de, de, de vogels die daar weer op, op moeten of hoe? Dat valt bij, bij waterinsecten wel mee... omdat uh, heel veel soorten verschillende generaties per jaar hebben. Dus eigenlijk hebben ze hier voordeel van. Dat betekent mm -hmm. dat ze eerder kunnen uitvliegen, een nieuwe generatie kunnen starten... en dan misschien in de loop van het jaar nog wel een generatie kunnen starten. Maar sommige vogels starten. zijn er natuurlijk nog helemaal niet nu. Nee, maar omdat uh, de, je nu dus een cont, constante productie van nieuwe generaties van waterdieren hebt... is dat voor de vogels uh, wel fijn, want dan hebben ze gewoon ja. heel veel te eten. Tenminste de, de vogels die dan uh, boven het water vliegen, hè, vooral zwaluwen. En... Uh, Ralf, nou heb jij uh, een heel lang onderzoek gedaan naar sloten. Uh, je bent erop gepromoveerd, klopt, he. He. lang, lang ja. jaren gesloten onderzoek. Uh, waar heb je nou vooral naar gekeken? Ik heb uh, vooral gekeken van hoe je een sloot nou zo kan maken dat hij zoveel mogelijk soorten bevat. Dus zo hoog mogelijke biodiversiteit. En hoe, en, ja, en hoe doen we en, dat? Ja, de sleutelfactor daarin zijn de waterplanten, toch? Het gaat erom van dat je veel verschillende vormen waterplanten in je sloot hebt. En daardoor kunnen gewoon heel veel soorten een plekje vinden... en ja. daar blijven zitten. Alleen het enige probleem is een sloot... Ja, die kan maar ongeveer zeven jaar blijven bestaan zonder onderhoud... Ja. Dus uh, ja, de waterbeheerende instanties moeten dus af en toe ingrijpen in de sloot... om te voorkomen dat die helemaal verlandt, dat die gewoon dichtgroeit. Omdat het zo voedselrijk is. Ja, want we leerden eerder deze ochtend al dat eigenlijk één sloot is geen sloot. Nee. Dat kunnen we zo wel stellen. Het, het moet een soort netwerk zijn van meerdere slootjes. En dus eigenlijk moet je dat beheer ook een beetje zo systematisch om en om doen dan lijkt mij. Precies, want... omdat uh, op het moment dat je heel veel weghaalt in de sloot hou je ook de beesten dus weg. Die schep je gewoon eruit of ja. bagger je eruit. En ja, die beesten moeten dan weer opnieuw die plek koloniseren. Die is dan even helemaal kaal. En uh, dan gaan dan weer nieuwe plantjes groeien. En dan moeten dus, dus beesten ergens vandaan komen. Dus op het moment dat je te rigoureus aan de slag gaat... en bijvoorbeeld je hele polder schoonmaakt moeten de, de nieuwe beesten van veel verder komen... om die plekken weer opnieuw te bezetten. Te dan dat je gewoon pleksgewijs stukken schoonmaakt. Bijvoorbeeld één sloot en de sloot ernaast niet. Ja, want dan komen de beestjes naar de schoongemaakte sloot... van een slootje verderop. Ja, en, en waarom die zeven jaar? Je zegt een sloot kan zeven jaar zo bestaan... en dan moet er ingegrepen worden. Wat is dat voor... Nou, Een zoiets? van de kenmerken van een sloot is dat het water wat erin zit... heel voedselrijk is. Dat betekent dat waterplanten heel erg snel kunnen groeien. Ja. En het is ondiep. Dus wat je krijgt is gewoon een enorme productie van planten, biomassa. Ja, dat beeld kennen we natuurlijk. Dichtgegroeide ja. sloot, heel veel kroos. Ja, en alle, ja. Ja, alle waterplanten, ja. ja. En dat uh, stapelt zich op en er komen allemaal wortels in. En dan op een gegeven moment uh, verlandt de hele boel. En uh, ja, dat duurt dus ongeveer zeven jaar. En dan zie je alleen nog maar een uh, soort drijftil eigenlijk. Met allemaal riet erin en listodders en dat ja. soort dingen. Jullie komen later dit jaar, of jij en je collega's collega onderzoekers... met een boek over slootbeheer. Met, met daarin dus ja, hoe, hoe, hoe je voor een rijke sloot kan zorgen. Geef eens, geef eens de belangrijkste tips die daarin staan. Nou, de belangrijkste tip is wat ik toen net eigenlijk noemde... is uh, zorg dat je niet alles tegelijk schoonmaakt... maar dat je dat gefaseerd doet. Ja. Dus stukje voor stukje, in plaats van alles in één keer eruit scheppen. Op zo'n op zo Hollandse manier inderdaad, ja. uh, lekker kort door de bocht... En wat we verder in het boek doen is ook helemaal uitleggen hoe een sloot nou eigenlijk werkt. Dus de hele achtergrond qua de ecologie en uh, de, de chemische, chemische stofstromen erin en dat soort dingen. Maar je gaat niet denken planten in de sloot toch? Zover gaan we niet. Nee, dat hoeft niet. Nee, nee. We hebben genoeg water voor om daarvoor te zorgen dat dat op een natuurlijke manier gebeurt. Ja. Maar goed, je kan het uh, in principe is als er iets in de sloot ligt, is dat toch goed? Goed, ja. Goed, uh, Ralf, dankjewel. Uh, voor jou is een sloot even interessant als een oceaan. En voor ons vanochtend ook een beetje. Ralf van Donschot, dankjewel. Graag gedaan. En naar Ralf gaan wij naar Edward Cornelissen. Want die kijkt naar de Dames Snowboard Cross. Uh, nu naar Edwin. En straks na negen hoort u weer Vroege Vogels. De Olympische Winterspeler, net Sotje. Ja, de snowboardcross inderdaad in Sochi. Snowboardcross, spectaculair onderdeel. Waarbij de boarders met z'n zessen tegelijk van een parcours afgaan. Dat voorzien is van schansen en hellingen. Daar vliegen ze overheen. En uiteindelijk gaat het om wie als eerste beneden is, want die wint. Maar voordat het tot die duels komt, moet je eerst een kwalificatietijd neerzetten. Daar is, dat is waar het eerst om te doen is in, in Sochi. En dat is waar de Nederlandse Belberghuis zich dus ook in eerste instantie op moest richten. We zagen haar tijdens de warming-up. En daar kwam ze hard een val tijdens een van de schansen die zij nam. En uh, dat was een flinke val. Haar helm is zelfs kapot geraakt. De dochter erbij, uh, Kees Rijn van de Hoge Band, Toch zit de mond om weer naar boven te gaan. Ze schijnt nergens last van te hebben. Maar we uh, merkten wel meteen dat de angst erin gestopt was. Want tijdens haar kwalificatierun had Belberg uit achterstand van maar liefst 7,5 seconden op de nummer 1. En als je dan bedenkt uh, dat die nummer 1 in anderhalve minuut beneden is, dan is wel duidelijk dat uh, 7,5 seconden een fors gat is. Heeft dat, uh, heeft dat nou veel consequenties? Nou, nee, niet. Niet echt want iedereen uit de kwalificatie gaat ook door naar uh, de kwartfinales waar ze dus met net tegelijk naar beneden gaan komen. Uh, het heeft wel gevolgen voor de seeding, voor uh, de plaatsing, voor waar je inderdaad nog uh, starten. De beste die uh, mogen al, uh, ja die mogen de beste die lopen als elkaar ware in die kwartfinales. Belberghuis zal dat zeker niet gaan lukken. Belberghuis, die uh, zal hopen dat ze een tweede goede run is voor het goede gevoel. Actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio OVT. Met deze week een aantal volwassen vrouwen binnen de orde seks met elkaar hebben. Sectes en seks. Deze menselijke bommen. De geschiedenis van de Kamikaze piloot, betrokken met net voldoende benzine om het doel te bereiken. En de geheime dienst en Den Haag op Radio 1. OVT. Het nieuws van alle kanten. Straks om 10 uur.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 Iedereen kan zo beginnen op robeco.nl. Nu met 50 euro startgeld. Dit is Radio 1.